Een verdachte aangehouden. Bij relletjes in de po voetbalsupporters van Kroatië opgepakt. Voor de wedstrijd tegen Ierland raakten ze slaags met de politie... ...omdat hij een Kroaat wilde arresteren. Voetbalsupporters bekogelden de oproerpolitie met stoelen, flessen en vuurwerk. Kroatië won de EK-wedstrijd tegen Ierland met 3-1. Het weer bewolkt met vanochtend lichte regen... ...in de loop van de dag overgaat in buien... ...met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Het wordt een graad of 19... Dit was het en hoor. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op maandag. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor een terugge 8 kilometer. De A2 van Den Bosch naar Utrecht voor het even dingen. 6, dat komt er een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A8 richting Amsterdam voor het 4, de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knoop het Raasdorp 10 kilometer. De A12 van Arnhem naar Utrecht van Maarsbergen 4. A16 Breda richting Rotterdam voor de te Brechtseplein 6. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knoop het Ketelplein en knopen Brechtseplein 7. Op de A20 richting Hoek van Holland voor knopen het Kleinponderplein 5. A27 Gorkum Utrecht voor Houten 6. A28 van Zollen naar Amersfoort voor Amersfoort 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik heb een uh, goed gevoel over vanavond, dat gaat zeker lukken. Denemarken en dat betekent vandaag heel veel EK-hits natuurlijk. Dat allemaal bij Softfoot op zaterdag. Wat dacht je van de eerste van vanmiddag? Dat was Edvin Evers. Jawel, die DJ weet je wel van de radio. Oh die? Ja die wel kan zingen. Die wel. De enige echte DJ die dat kan zingen. Ik waag me er niet aan. Maar dit wordt echt een EK-hit. Geweldig. de helden bij CFM. Een hele goede middag. Even na twee uur.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 daar hebben we nou, natuurlijk nog veel, veel Zandvoorts nieuws, lokaal en regionaal. En ik zou zeggen, dus genoeg. Reden. Heel veel muziek ook, hè. Om te blijven luisteren en heel veel I muziek. Far to Everything the sea. Every about I walk and I pray that God will see me. I know it's wrong. Oh, I know it's wrong. Tell me why.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 Dus mee, hier komt het verzoek van je moeder, Riet. En uh, de toepasselijke titel, The Walk. En van harte gefeliciteerd. Ja, van de moeder van May, Riet de Roy, want de zaak van haar dochter May bestaat aanstaande donderdag twee jaar. En dat vandaar The Walk. De Walk. Want haar zaak heet The Walk of Fame. Nou, we dus dachten van... van de wandelvierdaagse over de Walk gesproken. Ja, want aangeschoven is onze razende reporter Roy van Buringen. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt het druk naar met CFM de laatste dagen, hè? Uh, ja.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 trots op mezelf zijn, want sommige mensen lopen toch ook om met een doel. Ja, klopt. En uh, ja, dat, dat merk je gewoon. Mensen lopen ook met een doel. En uh, dat is ook toch afvallen. Dat merk je okay. serieus. Oké, dus ja. zijn hele gemotiveerde wandelaars Ja, dat zijn gemotiveerd. En ja, met hun hond. Hm. En een mevrouwtje die, uh, die uh, een hond uh, had en die voor het eerste keer meeliep. Want vorig jaar was het ook al een keer georganiseerd. En uh, ja, die, die hond was net uh, was nog best wel jong om 10 om kilometer te lopen. Dus uh, wisselde het af met de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 Waar ik alles voor laat, mijn leven in tegenstaat. Ik ben gebrand, inderdaad. Dat moet wel als ik wil heersen. Ik wil heersen, yeah. Ik kom vrij, ik kan verschillen. Als hij wint, als hij stort en als hij maar zijn tanden laat zien Veel mooier kan een land niet zijn Als het zingt, als het juicht en als het ons oranje laat zien Voor een dan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 Goeie sfeer. En uh, 35.000 mensen. Dus... Jeetje. Oh, oh, dat is nogal wat. Zo dadelijk het weerbericht met Lex van Doornen. Ook hij is klaar voor oranje. Voor vanavond. Mooie hoed. Staat je goed. goed. <laughs> staatje, ja. Zaren zijn Ja, ik wil even horen of de studio er klaar voor is voor vanavond. Laat je horen. Yo. Oké, okay, Nederland, oh Nederland, we zijn de kampioen uiteraard. We houden van oranje. Je hoorde André Hazes. Zie je dan en met andere Haassens werd het half drie, tijd voor het weerbericht met Lex van der Hoorn. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Rob. Welkom. Waar is je mooie hoed gebleven? Oh, die Ja, die, die, die, die, die, die, die, die, die staat je wel die hoed, goed hoor. Die hoed past ons allemaal. Maar dan gaat het zo moeilijk, joh. Ja, die ja dat is... Ik heb die koptelefoon. Dat, is, dat is ook weer zo. Daar heb jij helemaal gelijk in. Goedemiddag, welkom in de studio. Helaas niet op het strand vandaag. Nee, helaas niet. Het waait een beetje te hard, vind ik. <laughs> ja, he, toch wel. Zo hé. <laughs> hey. Het is windkracht 7 tot 8...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 Ja, ja, wat het weer betreft, hè? Wat het weer betreft. <laughs> voor de rest moet je zo. Oh, gaan we ja, geheimzinnig oh. doen. <laughs> ja. En uh, morgen, ja, ja. Dan heeft iedereen een kater. En, juist. En dan zou ik toch maar niet gaan uitslapen, want dan is het mooi weer. Hé! Hey. Ja. Er is veel zon morgen. Er staat een, uh, een matige. Uh, het begint met een matige wind uit het zuidwesten.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 Nou, super. Dus we kunnen vanavond gewoon op het terras staan. Wel een jasje aan natuurlijk, denk ja, ik. Ja, het is niet echt warm. Het is niet echt warm. Nee, het niet echt warm. nee, nee een gaatje van 13 vanavond. Oké, okay, nou, jas aan. Oké, Lex, tot volgende week en bedankt voor uw komst naar de studio. Ja. Heel veel plezier vanavond tijdens de voetbalwedstrijd. Ja, prettige wedstrijd. Ja, Zien we je nog ergens uh, aan de Altestraat, ja, of niet? Maybe. Maybe. Oké, okay, dankjewel Lex van de Oren. www.meteo-pagina.nl voor meer info. CFM. Oh, okay. <laughs> Dat gaat niet helemaal goed. ja beetje de zenuwen voor vanavond. Maar ik. we gaan nu luisteren naar de Deense uitvoering van uh, Nick en Simon. Ja? Met hun EK-hit voor Denemarken. En uh, ze luisteren naar de namen Nick en Jay. En het nummer heet Vivant Idak. Ik ga graag geen flauw idee wat over gaat. maar overgaan. het gaat toch niet helpen hoor. Maar het dus... is wel Deens. Nee, het gaat niet helpen. Laat me pramen. Laat me Ik ben een paar leden, ik ben een dat ze doodvloo. Ik ben een groep, ik heb een paar rang, ik heb een boon, ik heb We boon, de heb een boon, ik heb een een hele flank, een op de ogen, We zei dat en wanneer ben ik hier, en dan dan ik dan ik is We helpen Het is een We helpen een zo, weet je? We zo, Het gaat toch niks worden hoor vanavond. Dus... Mooie tafel Ze kunnen days. een uh, mooi nummer hebben. Maar uh, Nick en Jay, het heeft absoluut geen zin verder. Jullie in ieder geval de EK hit van Denemarken bij Zandvoort op zaterdag. Nou, ik zei het net ook. Gisteravond waren we bij Guus Meuwers. Ja, de verrassingsact kwam van de Colden Earring. Nee, Hij nee. naar de nee. live op. Met onder meer Radar Love. En ook deze werd uh, natuurlijk ten gehoorde gebracht. Hier is Wanda Lady Smiles. Drives me wild Her lips are warm and Exhaustful When her fingertips Go drawing Circles in Hey, every time it feels like the earth is shaking De sfeer in de studio vandaag bij CFM. Bijna iedereen in het oranje, zelfs uh, collega Vos. Oranje bovens staat je goed hè, dat oranje, oranje bovens. Boven. Ja.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 Sommige honden die lopen dan wel weg en hoor je mensen roepen van kom hier, maar sommige honden ook niet. Maar officieel is de regel dat ze aan de lijn uh, moeten, hè? Ja. Yeah. Dus mensen houden daar niet altijd aan? Nee. Maar jij wel? Uh, soms ook niet. Soms zie soms ik hem toch even een beetje loslaten, want het is toch eigenlijk wel een hond, hè? Ja. Yeah.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 Ik vergeten. Je hebt het al wel een paar keer gedaan, of niet? Ja. heel veel. We gaan gewoon even kijken, want dat zou Anki wel weten. We gaan het gewoon zo zien. Ja, de wandelvierdaagse. Voor de vierde keer. Voor de vierde keer. Hè? Ja, dus ze kunnen elk jaar meedoen en dan uh, krijgen ze een uh, speltje ook met een cijfer erop en hoeveel ze keer ze mee hebben gedaan. Dus hartstikke leuk! Hierin bij de Zandvoortse avondvierdaagse bij de afstempelkraam.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 Ik ga ook verder niks vragen hoor, Ankie. Dan ga ik snel weg. <middels> Zeg het maar, 14 keer. Veertien keer? Of naar de 15e keer? Dat is uh, wel knap. 14 keer. Dat, maar achter elkaar, gewoon 14 keer achter elkaar meegedaan. Ieder jaar opnieuw weer, ja. Dat is toch wel een feestje volgend jaar, denk ik. 15 keer volgend jaar. Ja, dat wordt inderdaad een feestje volgend jaar. Dat wordt een grote bos bloemen van je man. Ja, denk ik wel. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nu al een, een middelgrote, maar volgende keer gewoon een hele grote Bosroos voor je, voor je man. En met een witte Roos voor de 16e keer. Oké, okay. daarom man. Ja, zullen we dat doen? Ja. Het staat op band. Komt goed. Al okay. oh, mooi. Ik sta hier nu wel even bij uh, Ankie en uh, Martine. Uh, ja, best wel de hoofdorganisator, mag ik het wel toch noemen. Ja, dat klopt. Anke en ik organiseren. Voor de hoeveelste keer nou?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 Dit is even de jong met het NOS-journaal. De deeltijd-WW heeft maar een beperkt effect gehad op de werkloosheid. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. De deeltijd-WW en de bijzondere werktijdverkorting werden in 2008 en 2009 ingesteld. Bedrijven die zwaar door de economische crisis werden getroffen... konden hun personeel minder uren laten werken. Het verschil in salaris werd gecompenseerd door de overheid. Volgens de evaluatie van het ministerie hebben bedrijven die gebruik maakten van de regelingen... het niet beter gedaan dan bedrijven die er geen beroep op deden. Werkgevers zijn juist wel positief. Uit een enquête van het ministerie blijkt dat driekwart van de bedrijven... ...denkt dat ze meer personeel hadden moeten ontslaan als ze geen steun hadden gekregen. In Oldenzaal is het luchtalarm afgegaan omdat er bij een brand veel rook is vrijgekomen. Alle bewoners van de wijk Essen moeten ramen en deuren gesloten houden. De brandweer roept mensen op om binnen te blijven. De brand brak vanochtend uit in een Chinees restaurant. Er was niemand aanwezig in het pand. En boven het restaurant hangt een grote rookwolk. De brandweer meet of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het pand is volgens de brandweer niet meer te redden. En in Valkenswaard blijft de weg voor een café nog de hele dag dicht voor onderzoek naar een schietpartij waarbij vannacht twee mensen gewond raakten. De politie zoekt in de omgeving van het café naar sporen.